It's a It is not aan it is geen boom. What does it matter? It From doesn't Dallas, make my heart. The Flash, apparently official. From Dallas, Texas. From Dallas, Texas. Hey, dames en de heerlijke muziek! 6 minuten over 29 Dat vind ik het radioprogramma. Doe maar Feels good to be high. Nou zeg. Ja, dit is de muziek. Over 20 jaar nou, kijken we naar deze muziek. Dit kan echt niet. Dus is echt een fout voorbeeld. Dit moet uit het assortiment. Feels good to be high, verwijzing naar het gebruik ook eens wat drugs, misschien wel een goed idee. De band heet Walk the Moon, vernoemd naar een nummer van The Police. En in 2010 kwamen ze met het eerste albumtje uit op de markt. Ik heb wel meer muziek van hun gedraaid. En mocht je ze nou zien optreden. Het is voor mij wel een beetje een heet. Een meidenband is dit. Ja, ik kom ook uit Noord-Holland. 29 maart staan ze in de Melkweg. Lijkt me ook wel een zaal voor wat betaalbare kaarten. Maar kijk uit waar je ze kopen. En daar wordt binnenkort natuurlijk wel naar gekeken. Dat de prijzen een beetje laag worden. En dat het een beetje duidelijk is waar de kaarten vandaan komt. En dat het wel echte kaarten zijn natuurlijk. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, wat gebeurt er door de jaren heen? In 1798, de Verenigde Compagnie, uh, uh, Union, de, de VOC, zeg maar, die uh, gaat ten onder. Ze hebben bijna uh, and, nee, zeg maar anderhalve eeuw... Ja? Bijna anderhalf eeuw hebben ze zeg maar overzees allerlei contacten gehad... En in het oosten van de Kaap van de Goede hadden ze goede contacten. Zij bepaalden een beetje hoe de handel ging. En de helft van de, uh, zeg maar, de VOC-medewerkers uh, was uiteindelijk soldaat. En die dwong dan zeg maar medewerking af, bijna. ver ging het. Uh, en uiteindelijk uh, is dat uh, ten onder gegaan. Dat werkte niet, maar het heeft wel anderhalf eeuw bijna gewerkt, de VOC. En ja, sommige mensen die waren echt uh, heilig van overtuigd dat dat een goede mentaliteit was. We zijn met elkaar. Ja. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Ja, precies. Dat was toen wel een verkeerde opmerking van Balken. De VOC-mentaliteit. Maar toen hadden we daar nog niet zoveel uh, mee of, van doen. Hè, op dat moment. Nee. Dat is, de, nu, is dat, uh, nu kan je dat niet meer zeggen. Nee, toen, toen waren we ook nog niet zo bezig. Van, Alles was het staat die, op losse schroeven gewoon. Precies, de hele geschiedenis moet gewist worden. Ja, ja, goed, dat was in 1798. De VOC werd ontbonden. Ja, in, in 1918 werd voor het eerst in Nederland zout aangebord. In het een plaatsje Buurse. En het leuke is, je hebt daar in de omgeving heb je ook zo'n uh, zoutmuseum. En dan kan je heel veel leren over hoe dat allemaal ging. Met dat zout. En dat is uh, best interessant. Ja, is echt. Wat was het ook? Weer uh, de, de 6 miljoen ton zout wordt er in Nederland gedolven, gedelft. Niet in Delft, maar uh, oh, gedolven. Ik, ja. Ja, ja. En, uh, en nu ook in de buurt van Harlingen hebben ze ook in Friesland... hebben ze ook zeg maar, zout in de grond zitten. En nou ja, ik heb echt zo zout en peper. Daar moet je echt dan moet je van, bij vandaan blijven. Het is gewoon vergif. Ja. Ja. Maar het is toch... Eten met een snufje zout is vaak wel lekkerder. Ja, dat is wel. waar. Maar vroeger is het eigenlijk kruiden en zout en peper is ontwikkeld... om het vlees eigenlijk een beetje langer uh, goed de te pekelen, houden. He? En om maar te pekelen. Ja. En om eigenlijk gewoon een beetje te verdoezelen dat het half aan het vergaan is al. Ja, dat is waar. Dat is dus ja. ik wil gewoon het eigenlijk vlees zonder allerlei poespas eraan. kan je het echt weer proeven zoals het was. Goed, nog meer geschiedenis hebben wij hier. Uh, in 2002 de Belgische uh, PS... Politicus, plicht, zelfmoord, stapt uit het leven. Zelfmoord moet er vanaf, dat weet ik. Uh, hij werd opgemerkt ooit door André Kools. En hij heeft hem toen benoemd voor uh, secretaris. En uh, dat liep allemaal leuk. Alleen deze, deze politicus, um, ik moet zijn naam al even noemen. Toch? Anders wordt het een beetje een vraag iets... Uh, Ellen van der Biest had, had een alcoholprobleem. Uiteindelijk had hij wat geldproblemen. Uiteindelijk liet hij zich in met duistere personen. Uiteindelijk werd André Kols werd vermoord, aangetroffen. En er werd toch wel naar hem gekeken, naar deze Ellen van der Biest. Uiteindelijk is daar nooit echt bewijs voor gevonden. Uiteindelijk is hij wel veroordeeld voor valsheid in geschriften, dat hij toch wat dingen niet helemaal goed had geregeld. En uiteindelijk stapt hij dus in 2002 op 17 maart uit het leven. Er is ook een boek over hem geschreven. Er nou, is wel een afscheidsbrief gevonden en daar heeft hij nog steeds in ontkent dat hij niets mee te maken heeft... met de dood van deze André Kools. Wel interessante materie om daar eens in te duiken. Goed, Zeker. wat gebeurde er nog meer? Nou, in 2000 heeft uh, op, uh, op deze dag... Heeft uh, oprichter Nina Brink heeft het internetbedrijf World Online naar de beurs gebracht. Oh nee. En er was gewoon enorm veel om te doen na de hand. Want dat ze, ja, want ze had uh, zelf aandelen van tevoren het ja. verkocht. Ja, precies. <laughs> dus dat is ook wel een inter interessant verhaal. Ik heb zo ook. Dat wil ik toch wel eens een keertje induiken weer. toch wel, uh, ja. Uh, zij heeft een beetje een hartliefde relatie van uh, die uh, onderzoeksbureau. Geld voor elkaar? Of waar gaat het geld heen? Uh, oh, dat is die man met dat mooie litteken. Af en toe duikt hij weer op en heeft hij ja. weer onderzoekjournalistiek. Uh, ja, follow the money. Of follow zo. the money. Daar is hij. Ja, ja, follow ja, the, ja. the money. Ja, scherp. Van volle de mannen is hij. En, uh, yeah, hij is met Nina Brink vaak uh, in de rechtszaak. heeft hij gezeten? Goed, vet. In, 2000 en, uh, nee, nee, in 1942. Vernietigers kwam uh, Bel Zek. Uh, gaat open. Daar worden joden ver, vergast. Ze hebben daar allerlei technieken bedacht. waardoor het werkt. Ik zal het je niet helemaal uitleggen. Want het is, je wordt er niet heel erg blij van. Don't maar is Ja, precies. En we, we moeten het niet ontkennen. Dus afdoen moet je we het wel noemen. Het is wel bizar dat daar, kom, daar lag al een, een treinspoor. Dus je hoefde er alleen maar barakken neer te zetten. En uiteindelijk werden daar mensen ontvangen. Met een orkest. Met een zangeres daarvoor. En het zag allemaal heel ja, gemoedelijk. Een nou, vakantiepark. Het. Maar uiteindelijk was het, zeg maar, het was open vanaf 17 maart tot. Uh, er ging, ergens in december van hetzelfde jaar. En toen kwam het eigenlijk al dicht. Omdat er al toen plus minus 450.000 Joden waren oh, vast in dat kamp. Wel ja. Dus een ja. stukje duistere geschiedenis. Een heel ander verhaal is dan weer dat in 1993 Pablo Escobar... Oh ja. ja die, die, die, die had voorwaarden gesteld voor, de, voor zijn overgave. Dus dat was onder meer dus dat hij wilde... Dat zijn familieleden beschermd werden. Hij wilde een eigen telefoon en een eigen keuken in de gevangenis. Om vergiftigingsgevaar te voorkomen. Moet je eens klikken op, zeg maar, op de foto, of door het linkje. En dan zie je een foto van hem. Ja, lachend. Met een nummer erbij. Met een nummer, een politiefoto. En denk je wel, lachend, waarom is hij aan het lachen? Nou, omdat hij gewoon iedereen in zijn broekzak had. Ja, ja, echt. echt. In de grootste tijd zeg maar, dat hij uh, uh, leefde en dat hij dus handelde... verdiende hij, wat was het, 62 miljoen Per dag? Oh ja, heel staat ergens Maar hij begon met ont... het stelen van grafstenen. Ja. Is dat, ook wel ja, heel knul, wiets op ja, ja. En uiteindelijk om zijn huis bouwde hij een soort Jurassic Park met grote beelden van prehistorische dieren. Ik heb het echt ja, een paar ja, ja. keer zitten lezen. Ja, 61 miljoen per dag. Vind ik 61 dag. miljoen. En dat was uh, volgens Forbes, dat zakentijdschrift, de op zeven na rijkste man ter wereld. Maar ja, in de kist, hè dat zeg al hè doodshemd heeft geen zakken. Hij was niet eens de rijkste man ter wereld. Waar is dat geld dan van heen gegaan? Ja, waar is dat, is dat ook de goed... graag? Nou, goed, dan graag? Follow the money, jongens. Ja, follow the money is een klusje voor jullie. Maar ja, uiteindelijk, eh, heel veel mensen waren wel blij mee. Want hij bouwde wel huizen voor... Oude arme mensen, omdat de regering gewoon niks deed. Ja. Hij kon dus echt wel wat uh, uitdelen nou, ook. Natuurlijk. Daar moesten ze dat geld dan ook voor gebruiken... om het land op te bouwen. En zijn leukste uitdrukking was nog wel... Uh, zilver of lood. Je kon kiezen als, uh, als ambtenaren... en je had wat te betekenen... in die gemeente mo gemeentelijke, gemeentelijke molen. Je kon kiezen, wil je zilver of wil je lood? Uh, doe maar zilver dan, ja. Want als je zeg maar, zijn steekpenningen niet aannam... krijg je lood van hem. Ja, dan kreeg je van volgepompt. Dan ben je volgepompt. Uh, ja, zonder ja, pardon. Hij werd uh, geacht... Uh, uh, de, de, voor 8.000 doden. Ik die geacht dat hij het verantwoordelijk daarvoor is. Ja. ja. Interessante materie hier. Zeker. Pablo Escobar, hier. Goed, in de zaterdagmorgen straks de geschiedenis... Oh ja, deze plaat... Uh, nee, geschiedenis hebben we ze gehad. Nu hebben we straks de verjaardag. Eerst even Albert Hammond Jr. Hij begint met je radioplaat. Dus vandaag, dat ik elke keer weer van mijn apropos raak, Far Away from Truth. Van zijn nieuwste Francis Drobo. lekkere fijne gitaarmuziek wat hij maakte. Deze Albert Hammer Jr. En de nieuwste, die heet um, Francis... Um, ja, Francis. Uh, Trouble. En daarvoor nou, natuurlijk de Far Away Truth. Hier bij de Zateren Moerig. We zitten midden in de verjaardag. Oh, wat een feest. De bl blonnen zijn allemaal opgeblazen. En uh, is het? er is niks aan de nee. Er is geen bol. dat is een bol. Nee, het is gewoon bom maar een ballon. is toch net weer even anders. We hebben weer wat verjaardag. Wie zijn de jarig? Nou, ik, uh, ik zie onder andere dat uh, Patrick Duffy is jarig. En Patrick Duffy. Oh, we kennen die ook weer van. Van Dallas, Texas, The Flash. Oh ja, van Dallas, Texas. Ja. Daar kennen we nog van natuurlijk. Hij zat in Dallas en later uh, had hij nog een serie waarin hij zat met man van Atlantis. Dat was altijd zo mystiek. Dus is een man die onder water kon ademen. En dan had ik van die vliezen tussen zijn vingers. En die Weet ogen. die en van, ogen. Oh. Jij ja, ja, was er iets met die ogen? Ja, die ja, had, had sowieso al ogen. mooie ogen. Prachtige ogen. En later was hij zelfs ook nog zangeres. Met hij en Mathieu. Something was strong. No ja, dat zeg je allemaal niks. Je wel, jouw tijdperk. Hè? Dit is echt de jaren 70, oh, jaren 80. Oh, 80. oh zo dit mee, nummer mooi. is toen door Paul de Leeuw gedaan. Ja, klopt. Dan in de Nederlandse versie. Ja, leuk hoor. We staan hij samen wordt... sterk. We samen staan samen sterk. Nee, dat was niet Paul de Leo. Nee? Dat was die Tukker, uh, die Almeloer. Samen met Brigitte Kaandorp. Oh ja, je hebt gelijk. Ja. Ja, toch iets anders. Nou Goed, dus Patrick Duffy, hij wordt vandaag 71 Wat de man leuk. van Atlantis. Ja, die vandaag ook jarig is, maar hij leeft al lang niet meer. Hij is in 1900 al overleden. Dat was Gottlieb Wilhelm Daimler... Het was uh, die man die heeft dus uh, eerste motorfiets heeft ontwikkeld. Ja. En daarnaast ook uh, ja, de bekende Daimler Dat zijn die ja, was de mooie ogen hè. Ja. Daar is de file begonnen. Die ja. is heel leuk gevonden. Ja zeker. Ja, ja lekker. Maar ja, ben ja ben hij, uh, hij, uh, er is dus een Mercedes-Benz-muziek en een uh, fabriek en een Mercedes-Benz-museum ook gevestigd in Bad Cannstatt. Bandstack. En uh, daar is hij dus ook inderdaad geboren en getogen. Leuk. Ja, ik vind mooie auto's die demers. Ja, ja, dat zijn echt uh, oude klassiekers. Vandaag is hij ook jarig. Hij wordt vandaag 74, uh, John Sebastian. Uh, Bach. Nee, John Sebastian gewoon. Ja, ik, je, als je op Google kom je elke keer op John Sebastian Bach uit. Nee, dit is gewoon een Amerikaanse sing-songwriter. En uh, nou ja, goed, uh, hij speelt de gitaar. Hij heeft allerlei hits gehad. Een van die hits, om even te laten horen, is. Even kijken of ik nog bij de hand heb. Uh, ja, dit hè. Ja, dat staat bij een serie. Daar staat John Travolta nog in. Ja, welcome back. Hij heeft ook dit soort muziek gemaakt. Ja, over de rainbow. Een van de eerste publieke optreden was op Woodstock 1969... Was hij daar gewoon als bezoeker was hij daar aanwezig. En op een gegeven moment was er door uh, regen. Was, waren de versterkers een beetje stuk gegaan. En uh, de, de, de, de elektrische uh, gitaar werkte niet helemaal goed. Weet ik veel maar Toen werd hij op, het, de, op de bühne gezet. Hij zegt ja ik was on asset. Ik, was, ik had drugs dus ik kan me niet veel meer van herinneren. Maar er zijn wel opnames van. De zegt dat het vrijdagavond was. Het, de ander zegt zondagmiddag. We weten het allemaal niet meer. Het is één grote brei van de... Van die, uh, Noem je dat informatie in mijn hoofd? En daar heeft hij voor het eerst op getreden. En John Sebastian maakt nog steeds muziek. Leuk. Wie vandaag ook jarig is, is Ned King Cole. Hij is niet oud geworden, want hij is in 1919 geboren. En hij heeft, in 1965 is hij dus al, heeft hij zijn ogen gesloten. Ja. Maar ja? Hij was een van de beste mannelijke vocale jazz- en balletvertolkers uit de jaren 50-60. Nou, ik ben nog En het, en het ja. leuke is ook, ja, want. Uh, gisteravond was dus ook... Ik heb dus gisteravond naar Yvonneer gekeken. En dan ja? had die Gregory Porter. En die heeft dus een heel album gemaakt. Met muziek van Ned King Cole. En dat was voor, voor, voor zijn gevoel... Ja. Zijn vaderfiguur. Oké. Okay. Want hij, Werkt altijd goed hè. Die als je wat klas. Want hij wel zo goed. En die voelde die dit. Ja, ja. Precies voor hem gemaakt. Bla, bied, bla, bla, bla. Het werkt altijd als je gewoon... Als je, doe Frank Sinatra na? werkt altijd. <laughs> dat betekent als je een oude man bent. En je gaat nog een oude man nadoen. werkt altijd nou. Ned King Cole, hoe klonk hij ook alweer? Unforgettable. Dat nou, zeker unforgettable. Oh. En weet je, weet je waarvoor hij zo'n mooie stem had? Hij rookte drie pakjes sigaretten per dag. En tijdens de opnames deed hij ieder geval drie sigaretten per nummer. Om die roberige stem te, te houden. En uiteindelijk ah. is hij wel aan keelkanker doodgegaan natuurlijk. En er waren periodes dat hij zoveel geld verdiende. Dat hij dacht van, En nou ga ik een kapitalistische villa kopen. Dat deed hij dan in een witte wijk. Bij de Whitey's, zei hij zelf. En dan kwam hij daar. En dan zeiden de mensen die daar woonden. Het waren natuurlijk uh, blanke mensen. Eh... Uh, Witte mensen, moeten we tegenwoordig zeggen. Oh ja. uh, die zeiden van, uh, wij willen hier geen ongewenste gasten. En zei hij altijd van, dat klopt, dat wil ik ook niet. En zodra ik er eentje zie, dan ben ik de eerste die klaagt. <laughs> ja, mooi. Ja. Echt geestig. Goed, wie er een meerjarig is? Ja, ik heb Leslie Ann Down. Ik weet niet of je haar kent. Nee. Maar zij was een bekende actrice. En uh, zij speelde ook in uh, bepaalde Engelse series. Ook, uh, en uh, de, Ze heeft zelfs ook in de Bold and Beautiful gespeeld. Maar ze speelde in de, de miniserie North and South. Oh ja. Dat was zij Madeleine Fabray. Dat was echt een hele mooie dame. Een beetje een, beetje, een Bitchy. Zieke rol. Ja, en ze ja. speelde ook nog uh, Georgina Worsley... in de populaire Britse serie Upstairs Downstairs. Oké, okay. en elke uh, ding heeft ze gespeeld. Elke categorie. Ja. Uh, maar goed, wel in ieder geval een mooie dame. Zeker. Geval, weten. Uh, die ook jarig is, Kurt Russell. Acteur, hij wordt 68. Hij is met Kurt, is hij niet getrouwd met Golding? Met. Uh, uh, met die... Goldie Hawn. Goldie oh ja. Ja, die ja, hebben echt is heel leuk. Echt ja. heel lang hebben die al een relatie. Ja. Dat schijnt echt ontzettend stedelijk te zijn. En een hele mooie dochter ook, die ook al actrice is. Zeker. Hun? Ja. Vandaag is hij ook jarig. Oh, en elke keer als ik die plaat hoor, denk ik: Oh, wat is dat lekker. Billy Corgan. De zangen van The Smashing Pumpkins zijn helaas al niet meer, uh, bestaan al niet meer de band. Ik geloof dat de, de drummer ook al overleden is, een aantal jaar geleden. Een beetje op een, uh, onder, onder drugs natuurlijk. Dit was een van de grote hits, uh, Bullet, Bullet Red Sky of zoiets. En uiteindelijk hebben ze ook nog ooit een, een plaat de, de, de hitparade ingezongen. Dat was dit, Near Tonight. Billy Corgan wordt vandaag 51. Kijk. 57, 57. Nee, oh, nee, oh ja. is dit van mijn bouwjaar? Dat is van jouw bouwjaar. Nice. Mooi scherpe stemgeluid van Billy Colcombe. Goed, nog ja. meerjarigen. Ja, Rob Lowe. Hij is van 1964. Een acteur. Ja. En die is ook wel bekend uit allerlei... Uh, alle, hij, was, uh, hij hoorde bij de opkomende leden van Brad Pack. Het was een uh, groep jonge acteurs die, uh, en actrices... die in begin jaren tachtig uh, doorbraken. En Brad Pack is de woordspeling op Red Pack. En werd voor het eerst gebruikt door David Bloom... En het zijn allemaal bekende Judd Nelson, Anthony Michael Hall, Demi Moore, Andrew McCartney. Ze zijn allemaal bekende acteurs en actrices. En die het ook heel goed gedaan hebben. Ja. En uh, ja, hij heeft uh, de Thursday's Child gedaan met Patrick Swayze. Hij heeft met heel veel bekenden gespeeld. En ook in The West Wing. Hij is hier wel oh, ja. vrij bekend hoor. Ja, hij is wel een tijdje afgeleden geweest. Ja. de, ja. de drugs. En een gegeven moment. een schandaal. Ja, uiteindelijk heeft hij wel heel veel zelfspot. En door die zelfspot ja. is hij ook weer met je terug. In de, in, de, in de picture gekomen. Dus dat was ja. volgens mij. Rob Lowe, Ja, dat was toch wel een hunk, hoor. Oh, wow, nou, jaren hij heeft zelfs gezongen ook nog een keer tijdens de Academy En daar heb ik een fragment van. Nee, zonder gekheid. Dat zag ja. je niet meer als het geval. Nee. <laughs> Proud Mary had hij gezongen. Nou, ik weet niet of dat uh, goed of is. Of dat echt om aan te horen is. Ja. Ja. Nou, oké. Okay, zover de verjaardag. Ja. Allemaal gefeliciteerd. Het is weer mooi geweest. Hè? Het is weer mooi geweest. Ja, Langs zal leven. Ja, Langs zal leven in de Gloria. Straks. De, Waarin? In de in, Gloria. In de, in de gloria. Uh, straks de. Sans berichten. Ik zit even te kijken wat ik in godsnaam heb ingestart. In het is niet wel spontaan in landkeuze geworden. Dat ja. zou zomaar kunnen, ja. hè? Dit ja. is niet. is kut. Zou hij de band, sorry? Ik vind het wel leuk. Het is niet kut, And maar toch wel. Het ja. is on. Dat is een nietsvermoedend schoolopdrachtje. In 2014 al lang geleden. Kut! Dat is een Nederlandse band. Ja, ik was net in de warm met uh, Slowmotion August. Omdat ik uh, gisteren al eens uh, videoclipjes heb zitten kijken. En dit klinkt een beetje hetzelfde. Het is een beetje een soort mes-f-tech-achtig zwevende muziek. Oh, lekker. Zo lounge. De groep zaterdagavond. After party. Zou niet kunnen draaien? Natuurlijk. Ze hebben de nieuwe serie uit uh, New York. Hier in de zaterdagmorgen vernieuwende muziek. Kijk, uh, ik heb nog geen toer. Data misschien van misschien, maar ja, misschien komt het allemaal nog. It's on. Yeah, baby, it's on. Goed, we kunnen misschien wel even meteen doorsteken naar de Zandvoortse berichten. Want het is bijna alweer. Uh, half. Dus uh, ja, dat kan niet natuurlijk, eens zo Zandvoortse berichten. Precies, Zandvoortse berichten. Ja, een Mark van der Oever uit Zandvoort die heeft met zijn bedrijf Copyright Control maar liefst twee Buma Awards gewonnen. Buma is een de belangenorganisatie van componisten, techdichters en uh, uitgevers. En uh, hij nam de prijs in ontvangst tijdens de jaarlijkse uitreiking... in Theater Amsterdam. En uh, hij heeft uh, de Buma Award dus onder meer, onder meer gewonnen... voor Dikkertje Dap, de best bezochte speelfilm van 2017. En uh, in de categorie Buma Award originele filmscoren... met de film Verdwijnen. Hij zit al 30 jaar in het vak... en uh, heeft zich met zijn bedrijf toch echt gespecialiseerd... In muziekrechten voor speelfilms, tv-series en documentaires. Oh. Nou, hij is heel verguld. Ik zag een foto erbij en denk oh ja, die ken ik wel. Ja. O, die ken ik. Die ik ken ben ik wel. op straat kom ik hem regelmatig tegen. Ja, nee zou ik ja, goed, het is weer tijd voor Meo. Nestle is zijn weer op platte daken. In, in allerlei speciale hoekjes en zoiets. Dus geef ze de ruimte. Gaan ze ook bijvoeren, toch? Ik vrachtbullen, toch? Niet doen. Niet. Ook dacht dat je het bij moest voeren, nee, want nee. ze hebben het heel zwaar, toch? Nee, Af en toe een nee, nee. haringetje gewoon een beetje hoog houden, en dan pakken ze zo uit je ja, hand. Dat is aan. Waar, zo, waar, zo leuk! Dus films... doen we ook gewoon een patatje voor wat een geweldig idee! Ja. Dus nou, het is een beschermd diersoort, dus kijk uit, en voordat je weet zit je een paar jaar in de gevangenis. Dus als je denkt van ik, ik ga ze even te lijf, ik, daar, daar, daar zit een gezelstraf op. Dus het is een beschermd diersoort. Ja, waarom? We hebben er hier zoveel. Nog even, en, er zijn twee uh, diertjes hier in Nederland die uitermate irritant zijn: uh, meeuwen. En de wolf natuurlijk. En dan ook nog de herten. En de herten, ja. Ja, ja zeker. Ik ben benieuwd hoe de wolf hier komt. Dus, Eén één grote... Ik, ik zeg heel stiekem... Je mag natuurlijk die nesten niet... Voor, uh, niet zeg maar... Uh, uit voor, het dakgoot. Verwoesten? Maar ja, misschien... dat je Toevallig... Ja, ik was in het dakgoot bezig... Maar in één keer viel er wat uit. Oh, Sorry. Sorry. Nou, maar ze kijk leggen, uit. We leggen gewoon weer een nieuw ei hoor. Ja, oké, okay, maar wees er dan uh, elke dag op tijd bij. En uh, ja. kijk uit, doe wel even een helm op. Nou, het helpt wel als je van die vlaggetjes hè, van Koningendag en zo. Ja? Dat je die over het dak spant. Want dat vinden ze irritant, die, uh, okay. die, die, wat, dat gewapper. Ja, maar het is voor jezelf ook, want je hoort het heel erg binnen. En oh, die man. meeuwen ook. Wij hebben ook echt gigantische meeuwen in de straat gehad. Ook gewoon echt mensen die dan ook nog gaan voeren in de buurt. Dat je denkt: hallo, wat is dit voor raarigheid? Ja, ze hebben het heel zwaar in de duinen. Nou, boeiend. Ja, ze leren al om te, om te stampen dat er we weer een grond komen. Hè? Ja. Dat is heel grappig. Nou, Zandvoort Nieuws, Nederland. Oh ja, sorry. Uh, Je kan een bloembak adopteren in Zandvoort. Dus uh, als jij dus uh, denkt van. is die ook in huis nemen? Nee, nee oh, maar, maar het is dus, uh, je kan een bloembak aanvragen via 06 24 32 34 27. En als je het meldt, dan stemt een medewerker van de gemeente vervolgens met u af dat er een bloembak dan gewoon wel op de stoep of zo voor je deur komt. En uh, ja, ze vinden het gewoon leuk als er een vrolijk uh, straatbeeld is. En uh, jij zorgt zelf dus dan voor de beplanting en het watergevend netjes houden. En de gemeente vult de uh, bloembak met aarde. Kijk, nou, dat de, is de leuk, vind de ik, de participatie ik ga gaat toch nog even door. Ja, ik vind het leuk. In de zorg hebben we hem afgeschaft, want er is weer een extra zak geld neergezet. Maar uh, <coughs> ja, gewoon ja, in het straatbeeld kan je, er gewoon, kan je het ook doen. Ja. Dat is hartstikke leuk om het op te vrolijken natuurlijk. Nou, zeker uh, zoals bij mijn straat onderaan de trap, zo'n zo bloembak. Zo. Ja. En daar daar uh, rijden geen auto's tegenaan dan. denk van, nou, wel leuk. Precies. Nou, goed idee. Taluut meer in de, Frans, uh, de Franse straat. Franse straat? Franse Zwaanstraat. Frans Zwaanstraat, Frans Zwaanstraat komt volledig te zijn. Die, die is al een opknapbeurt op nodig. Ze hebben de planting, planting weggehaald en ze hebben nu helmstruiken uh, neergezet. Uh, ze hebben geplant. Ze hebben het nu tijdelijk afgesloten met bomen. Er liggen twee van die hele grote boomstronken daar. Ja, ik heb het daar. gezien vorige week. Echt, dus als je er s'avonds avonds laat een trouw dan lig je zo in de plantenbak. Zeg maar. <laughs> uh, ga daar nou niet met je hond zitten spelen. Laat het even met rust. En de vrienden van de Zuidduinen hebben daar iets mee te maken. Die gaan dat weer mooi maken. Maar goed, geef het even de tijd. Laat je hond ergens anders uit. Dat is de tip. Ja, ik heb nog een berichtje. Dat is ook wel leuk. Dat de, uh, koningin Maxima zal tijdens haar een bezoek... Uh, kijk, ik zeg... Zij gaat dus een bezoek brengen aan New Unicum. En dat is op 11 april aanstaande. En ze woont daar een congres van de internationale MS... de Multiple Sclerose Federatie bij... En de aanleiding is dus die bijeenkomst. En ze komt op uitnodiging van die stichting. En uh, ja, uh, tijdens het bezoek zal ze diverse presentaties bijwonen. En uh, bij verschillende afdelingen langskomen. Met, met cliënten en medewerkers in gesprek gaan. Dat vind ik toch wel bijzonder. Dat ze ja. naar ons dorp komt. Hartstikke mooi. Ik hoop ik... voor haar wel dat ze dan... Via de zee rijden, dan kan ze nog even de zee zien. Ja, heel goed. En kijk uit, als, zeg maar, als er een politie in de buurt is en je gaat roepen... Ik heb mijn mes! Ik heb een mis! Dan kan het zijn dat de politie daar heel anders op reageert dan ja. eigenlijk dat je verwacht hebt. En uiteindelijk zie je dan toch weer heel lang, zeg maar, lig je op bed om te herstellen. Mart Vissen neemt het over van Nick Meijer. Ik dacht, what the fuck? Een couturier, kunstenaar, gaat de, krijgt de sleutel van het, van het huis en gaat nu uh, gaat Zandvoort regeren. En toen dan lees je verder en dan gegeven moment denk ik, oh nee je gaat het hele het de, de raadhuis gaat die helemaal transformeren. Hij gaat er high fashion neerzetten. Hij gaat alle dingen aan de muur hangen. Hij is natuurlijk niet alleen uh, koudrier, hij Maakt niet alleen kleding, maakt ook beelden, en schilderijen. Die gaat hij daar allemaal neerzetten. Dus van de klassieke stijl die het nu is, wordt er straks iets moderns. Dus dat is wel leuk. En ook het Zandmuseum gaat ook martvissen. Dus helemaal in het zonnetje neerzetten. Man, ik, volgens mij, ja, dit is echt wel een zo ontzettend reclame stunt voor jou. Dit komt wel goed met jouw carrière, nou, nou, volgens mij. Maar ja, wat ik ook begrepen heb, ik ben er nu even heel erg uh, koortsachtig aan het zoeken. Want ik weet dus dat er een uh, bericht is geweest dan op de Haarlemse interne site. Maar dat de burgemeester en de wethouders en alles, die gaan nu uh, in het nieuwste gedeelte van het uh, gemeentehuis ja? gaan ze zitten. En uh, er wordt voor alles opgeknapt in het oude gedeelte. En, uh, en daardoor uh, wordt dat allemaal uh, op deze manier opgeleukt. Dus ik, dat vind ik wel heel leuk. Ja, man, maar ik, waar, nergens waar ik lees is dat Mart Visser eigenlijk officieel uit Zandvoort komt. Hè? Ja, hij is hier top. geboren. Hij, hij, een van zijn eerste dingen heeft hij ontwikkeld. Dus vandaar dat ik, waar zoveel zoveel aandacht. Maar dat heeft daarmee te maken. Dus ook het Zandvoort Museum heeft trouwens ook een, een kleine ding aan hem uh, gewijd. Uh, dus, ik, kijk dus. hoor, ik heb hier het berichtje. Ja? Dus uh, uh, deze week zijn ze verhuisd op 15 maart. De burgemeester, wethouder en gemeentessecretaris en het bestuurssecretariaat. Uh, en die zitten dus nu in het nieuwbouwdeel. En de griffie volgt later. En in een nieuwe raadsperiode gaat er een besluit genomen worden over de definitieve huisvesting van het bestuur. En de functionele invulling van de leeggekomen ruimtes. Okay. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen. Nou, we gaan het wel horen allemaal. Dus dat zou misschien een continu museum kunnen blijven, dan? Ja, maar ja, het dat oude deel van het raadhuis blijft sowieso in gebruik voor de raadsvergaderingen en trouwerijen. En van 2 mei tot 1 juli wordt dus dan inderdaad. Uh, het raadhuis ook gebruikt als expositieruimte. En toont Mark, Mark Visser zijn nieuwste collectie. Ja. Om even aan te sluiten. Op Hartstikke jou. leuk. En tot die tijd is er nou trouwens nog een, een, een Chinese uh, tentoonstelling van Reng Rong. Heet dat geloof ik. Reng Rong. Reng Rong. Die is net geopend. En die is er dan te zien tot en met ergens in uh, 24, oh 24 april. Is daar dus de hedendaagse... Ja, papierkunst te zien, collages, beeld houden. Ja. Want deze rengerongen, die is uh, ja had, ik nog, had, jij, had jij ook gezegd hoe het heette, die, uh, dat evenement van Mart Visser? Heeft het gewoon een naam? The de, Toen... de Takeover. De Takeover. En ja, dat is van 2 mei tot 1 juli. En daarna heb je dan het British Festival ja. van 6 tot 8 juli. Dan Pride at the Beach van 30 juli tot 1 augustus. En Zandvoort Coast Wild. Dat zijn dus de ja, ja, de vier grote pop-up-evenementen. die dus uiteindelijk door de ondernemers van Zandvoort worden georganiseerd. Ja, het is natuurlijk wel heel goed bedacht om het zo groot neer te zetten. en er een grote naam aan te verbinden. Want ja, het museum Zandvoort is zelfstandig geworden. Ja. staan op zeker. eigen pootjes. Dus ja, ja, ja. dat, nou, dat is heel spannend, lijkt me. wel. als je daar een baantje hebt. Nou goed, tot over de Zandvoortse berichten. Is het tijd voor die landenkeuze eigenlijk? Oh. we hebben eigenlijk helemaal geen aandacht. Ja, nou ja, ik zat dus zeker te denken aan die. Uh, aan die... Uh, Paul, nee, niet Paul, ik hoor, Gregory Porter. Yes. En Gregory Porter... die uh, was dus gisteren dan bij Yves Nieuwen. Nieuwe. En uh, ik ga dus gewoon heel snel eventjes... Uh, Gregory Porter op. Ja, op do, doe je eerst maar een nummer van jezelf? Ik doe ik eerst wel even is een nummer van, van mezelf. Ja, ja. ja, dat sluit het even beter aan. Ja. Want we hebben geen tijd om te wachten. We moeten door, dames en heren. David Byrne heeft een nieuwe cd uit. American Utopia. And everything coming to my house. Het klinkt allemaal zo dramatisch. Iedereen komt naar mijn huis, ik ga zelf niet naar huis. Het is dus wel drukker. Dat is een beetje strek van dit verhaal. David Byrne maakt al echte muziek sinds de jaren zevende, volgens mij. Die kan Psycho Killer! Keskeske! Dat was natuurlijk een van de. Keskeske! Dat was natuurlijk echt de bekendste plaat die hij ooit heeft gemaakt. Maar goed, later heeft hij ook wel heel veel geinige muziek gemaakt. Soms wat onbekend werk. En soms dus, dus, dus kwam hij weer in de, in de picture. Ja, yeah, David Byrne. Goed, uh, straks hebben we de Zandvoortse berichten. We gehad. Ja, Ik heb nu een bericht over een Amerikaanse bruid. Oh, vertel. Die, uh, die, die zat in Marina Arizona. Die is maandag op haar trouwdag gearresteerd door de politie. Ze raakte met haar auto betrokken bij een ongeluk... terwijl ze had gedronken. Hoe dom ben je? En op een foto is inderdaad te zien... hoe ze met haar trouwjurk aan in de boeien wordt geslagen. Ik vind dat zo leuk. Dan heb je drank op en alles. Je wordt ook gelijk in de boeien geslagen. Dat doen we hier in Nederland niet zoveel, volgens nee. mij. Ja, nee, we gaan eerst nog ja. even praten. En dat was wel een persoon die dus licht gewond raakte bij het ongeluk. En ze werd na het ongeluk getest alcohol, waar bleek dat ze wel had gedronken. En het is onbekend of het huwelijk die dag nog is doorgegaan. Ja. Het lijkt me wel heel irritant. Dat je dan, dan heb je alles geregeld en alles. En dan zit je in de, in de lik. In ja. de joint. In de joint. Ja. Nou, het, is, het is alweer 21 jaar geleden dat hij overleed. Ik kwam, zag het toevallig nog in de staatje van 17 maart. Wat gebeurde er allemaal door de jaren heen? Jermaine Stewart. En Jermaine Stewart was, had ooit een plaatje met We don't have to take off our Close. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ik zal even een klein beetje een fragmentje laten horen. Een van de openlijke homoseksuelen oh, in de jaren 80. Ik dacht altijd dat ze zeiden dat het een Rolls Royce was. You don't have to have a Rolls Royce, oh, Royce Rolls. Nee. Dat dacht ik altijd. Was dat was grappig. Oké, okay, nee. Oh. We don't have to take a close off to have a good time. De man uh, was al heel uh, snel uh, open seksueel. Hom homoseksueel liet het ook zien aan de wereld. Je mag gewoon jezelf zijn, goed voorbeeld. En uiteindelijk is hij dus uiteindelijk uh, doodgegaan. Ook aan aids. Oh, en uh, ja. Ja, goed, allerlei andere dingen. Maar hij, het was echt een gigantische danser die allerlei hits had. En ik moet zeggen, ik had vroeger heel veel van zijn muziek al in mijn kast staan. Dus ik was wel uh, verbaasd dat ik dacht van: hij is al niet meer onder ons, 21 jaar al. 97 al van ons heen gaan. gegaan. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, goed. Nog, uh, ja. Nog meer? Wat heb jij ja, van de politie? Een Duitse politieman heeft tijdens een bezoek aan de tandarts een vermeende serie inbreker aangehouden. Hij lag gewoon in de behandelstoel, die agent. En toen uh, ging die uh, crimineel die ging in een andere ruimte, drong hij de praktijk binnen. Huh? Nou, hij was voorafgaand uh, aan zijn dienst al langs gegaan bij de praktijk. En het viel samen met een poging dus van, die, van die man om de handtas te stelen van de tandartsassistenten. De agent hoorde verdacht geluid terwijl hij op de stoel lag. Hij heeft de boor weggeslagen. Ja, en, uh, hij, uh, nou En ja, de man die hij heeft gearresteerd... heeft mogelijk meer op zijn kerststok. En de politie verdenkt dan echt van meerdere inbraken. In, inderdaad, in artsenpraktijk en woningen. Want die zijn vaak natuurlijk open, hè? Ja, echt uh, de patiënten moeten naar binnen kunnen. En ik zit ook al te denken, ga ik bij mijn tanden naar binnen? Ja, ik kan ook die trap naar boven nemen. Ja. En eens kijken wat daar te halen van. Dat is allemaal geen punt. Dat kan allemaal. Wees creatief in het leven. Waar ja, valt wel wat te halen? Nou ja zeg. Nee, maar het is natuurlijk wel mooi. Een politieman ben je altijd, hè? Ja, dat is ook uh, 24-7. Ook, ook al ben je even lekker ontspannen. Dan zit je ergens mee over, over onderuit gezakt. Je mond open. Je van, oh, ik heb even helemaal nergens zien, En Ook laat het over meekomen. Dan denk ik, oh ook ik moet optreden. Nou, en dan stap jij de stoel en dan ben je gewoon weer. Politie! Nou, politie. Ja, precies. Aan de gang. Ja, naam de wet. In naam der Oh. Oh, ik, had, ja, ik had wat collega's meegenomen op te tekenen. Dat stemmetje is <laughs> Dat echt van die autootjes, weet je wel, die je had. Dan kon je op een knopje drukken, zo'n politiewagen. Ja? En dan hoor je van. U bent gearresteerd. Dat ja, is een fragment uit de jaren 50, op de jaren 60. Ja, ja, ja. Echt heel lang geleden. Leuk hè? Hoor. Dat is echt uh, grappig. Goed, De Deurlandenkeuze, nou, de landenkeuze. komt hij daar nou Of zit reporter, het? ik heb nu maar. Papa was een Rolling Stone, die is dan wel wat sneller, denk ik. Want de rest okay. is allemaal een beetje. Ja. Heel langzaam. is dus echt heel graag. Goed. en we komen op deze man op die namelijk ja, uh, muziek hij, had gemaakt van Ned, Ned King, King Cole. Cole. En het is Ned King Cole's geboortedag vandaag. Yes. Hij was geboren in 1919, bijna ook 1919, hè? Ja. was but always remember. Yes, I that was the day when my daddy died. I never got a chance to meet him. Never heard nothing but bad things about him And mama, I'm depending on you Tell me the truth Mama just hung her head and said Papa was a rolling stone mm -hmm. Wherever he laid his hat was his home And when he died, all he left us was alone Papa was a rolling stone mm -hmm. Wherever he laid his hat was his home music I love music and the kind of music just as long as it's grew. Ja, blijft ja, ja, het nog overend. Ja, het een nummertje dit. Maar van... dit was de snelste versie die we van Greg Reporter konden vinden. En Wilke wil natuurlijk echt snoeiharde gitaren en zo. Ja, Greg Reporter is daar niet de aangewezen persoon voor. Nee, nee inderdaad. Nee. Volgens mij ga je geen cd van hem uh, downloaden. En toen lag je op het podium gestrekt. Ja. Greg Reporter. Hij moest echt zo zijn best om op het tempo te komen. Maar het werd gewaardeerd. Papa was Rolling Stone Zijn versie. En dat uh, is ook wel heel leuk. Omdat namelijk nou, net King Cole vandaag jarig zijn geweest. Ik snap niet helemaal op de link. Wat heeft het dan met een met elkaar te maken? Nou, hij, uh, net was voor hem een vaderfiguur. En al die oh. teksten die hij schreef... Ach, zo, die, uh, die, die, uh, want zijn moeder was dus op jonge leeftijd... Nou, jongere leeftijd. Ze had Ze acht kinderen. Ja? En toen was zijn echte vader... die was hem gepeerd. Okay. Dus, uh, hij, heeft dus uh, hij is zonder vader opgegroeid... en die heeft hij toch altijd wel gemist. Oké. Okay. Hij is pas op latere leeftijd... zeggen is hij geworden. Was het hij dat? Of nou, of is je dat... denkt, latere leeftijd. Hij, die man is pas 46, hè? What the fuck? <laughs> goed. Als je zegt uh, 66. Je ziet er je best ook. nog wel goed uit voor je leeftijd. Ja, je bent ja. toch 60? Nee, ik ben 46. Ja, echt? Oh, Oké, okay. dat ja. kan zomaar wat. Goed, seksonderzoek versneld. Binnenhof gaan ze toch uh, uitspattingen over. Uh... Ja, heftige personeelsfeestjes onder D66, onder CDA. Nou, CDA of daar ook dingen uit de hand zijn gelopen? Nou, er zijn wel verhalen van uh, bij onder andere D66. En vooral oh. ook bij GroenLinks, hè? Ja, GroenLinks schijnt dus ook een of andere woordvoerder. met zijn handjes aan een stagiair te hebben gezeten. Nee. Oh. En je zag gewoon echt. Hoe uh, heet de man ook weer uh, van GroenLinks? Ah, dan nou ben ik ze naakt. Nou yes, uh... yes uh, zag je gewoon echt een beetje ongemakkelijk worden toen hij naar nou gevraagd yes, sir. werd. Yes, sir, Klaver. Ja, yeah, yes, sir, Klaver. Zag je echt ongemakkelijk worden. Ik kreeg een beetje een kleur. Ja. En... Ja, had echt zoals, ja, uh, we, ja, we gaan dit uitzoeken. Dit kan natuurlijk niet. En of, hoe kom ik nou hier heel snel vanaf. Om weer uh, zeg maar de andere politieke partijen in het zwart te maken. Maar dat kan even niet. Nu eh, krijg ik alle aandacht. Hoe, wat moet ik hier nou mee? Nou, Het was een moeilijk stukje. Nu gaan ze daar een onderzoek doen om te kijken. Ze gaan, uh, Ariep heeft dat nu. De, de, de Kamervoorzitter heeft dat nu. voorzitter heeft gezegd. Van, dit kan zo niet. We moeten dit helemaal opengooien En er zijn een paar akkerfietjes geweest. Eén man heeft ooit bij een vrouw in de broek gezeten, in de kont geknepen. Wat? Zoiets is het maar. Verder komen ze eigenlijk niet, maar ze hebben wel gezegd, ja, laten we het nou maar helemaal opengooien, want straks krijgen we nog meer van die cowboyverhalen. Dus nou, en vooral uh, zeggen ze over D66, ja, nou, die hebben het in de jaren zeventig ook wel een beetje bond gemaakt, hoor. Het was toen ook wel lang langlevende lol, dus. En die uh, beginnen nu een beetje te zeggen van, ja, we moeten het allemaal uitzoeken. Nou? Ik ben, uh, ik ben klaar voor meer smeuigheid, Want ik vind het vrij rustig op het MeToo gebeuren. Op MeToo? Ja. Toe. ja. Ik bedoel, het weten. laatste wat ik echt wat indruk heeft gemaakt is natuurlijk onze acteur uh, hoe heet hij nou ook weer uh, die zei dat hij door groepen vrouwen werd lastiggevallen. Uh, ach man ja dat weet ik niet meer hoor ja, er zijn er dat wel, wel meerdere hoor die daar last van hebben van nou actors. ja hij kwam een van de laatste die, die ermee naar voren kwam ik denk dat de, de Jacks er al last van hadden vroeger de Jackson, Jackson 5. Hè, met al die gele vrouwen. in de Beatles. Die hebben er ook wel ernstig last van gehad, denk ik. Ja, die komen ook nog met verhalen op Paul McCartney. Maar ja. er zijn ook wel verhalen van Paul McCartney. Dat hij ergens al aan had gezeten. Ja. Dat hij wat, dus ik bedoel, ja, ja, ja. het moet allemaal in open. Allemaal, ik wil het allemaal weten Ook ik, gewoon. ik wil het zo niet weten allemaal En hoe is met de app eigenlijk dat je zeg maar Als je een vriendin op de kop uh, tik ergens Dat je een app downloadt oh ja. op, op, ja. op je iPhone ik zeg van, Oké, okay, zullen we seks doen? Ja, oké okay. En wat voor ingrediënten doen we in het sekspartijtje? Nou, doe dat maar, en dat, en dat, en dat wil ik niet Oké, okay, nou, even tekenen Even naar mijn secretaris, of wat noem je dat? Uh, nee, uh, advocaat Nou, mijn advocaat sturen, Doet hier even een handtekening onder En nou, dan gaan we er tegenaan Daar ja. gaan we naartoe het is, uh, uh, het is uh, op Tinder of zo is die app. Oh, het heet Fling Request. Fling Request, Ja, okay. Dus wil je nog verder met de fling of niet. Maar, uh, maar ja, de do's en de don'ts en alles staat er allemaal bij. Het is uh, wel interessant. Ik zal hem even delen. En er staat er ook een mood killer. Ja, ja maar neem me mee vanavond. En en, uh, wanneer, wanneer ga je dat doen? Moet je dan eerst al even flink gezoend hebben. En ja. de broekriem gaat los. Ga je hem dan hey, even flink Even, even, even flinken tegenaan. Nee, de flink moeten we even doen. Nee, flink. Flink is dus dat je eventjes een uh, scharret. Even ja, dat snap ik. Maar dan moet je moet ook wel flink zijn om dat ding dan uiteindelijk te gebeur, uh, gebruiken. Uit je zak te halen. Ah, Oeh, dat is ook wel heel spannend. Ja, ja. Ik kan wel dat ding uit mijn broek halen, maar liever eerst dat ding uit de zak halen. Ja, precies. Ja, dus dat, uh, nou, nou, nou, ik, goed. Nou, ik weet inderdaad niet of het een moodkiller is. Maar het zou helemaal grappig zijn als je als vrouw zou zijn en echt denken: oh, wat leuk. En dat die man van. Uh, dan vindt hij een meisje eigenlijk niks. Dan gaat hij dat ding er even. Uh, die telefoon uit zijn zak halen van. Uh, ik wil met jou een contractje afsluiten. Dat die, die vrouw dan denkt van... nou, uh, dat gaat niks meer worden vanavond. Ik ga weg. <laughs> dat ja, kan ook, hè? Dat kan, dat kan ja. Dus, ja. Er moet waarschijnlijk nog een soort patroon komen. Een soort uh, protocol voorkomen Dat is heel belangrijk. Daar moeten ze nog eens een vergadering aan besteden. Goed, een van de aparte platen die ik tegenkwam. Het is sowieso een uh, apart bandje. Het Young Fathers. Het lijkt hip-hop. Het lijkt alternatief. Een beetje crunch. Ik weet het niet. Ik draai gewoon even een nummertje van het cd'tje. The judge in the paralegal tell me that I'm liable. The cost that you pay. You swap the baby for the Bible. Head into the promised land. Ruled by the masculine. Tied to the country. But we're all from the motherland. Those who are humble, they stumble and crumble. Ooh, what a tragedy. I'm the false currency. Giving you the dollar. And I check a check a changer. Not. Head that Drown, yeah, I'm here the head you I'll cross the border in the morning And I won't stop to hear your warnings Who's coming with me, are you all in? Cause we're running till the day is dawning I got the holy really ground fire in me. Deity, I'm alright Wake up in the bed, call me Jesus Christ It's only superstition if you ever listen I saw myself self-assault in a premonition I saw myself smelling sauce in the South Pacific I'm so prolific, I done and did it Ever seen a rainbow? Uh -huh. Ever go with a rainbow? Uh -huh. Ever seen a rainbow? Uh -huh. Ever go with a reindon? Uh -huh. Surtle, pillow, filler, philosophic, with Oh in the desert, turn the sign into a mirror Fables and cables, turn the towers into tables I'm out chair, empty cradle in the stable I first the border in Ja weer man, vage shit. Ja, ik probeer het soms weer eens even. Young vaders, hebben een studie uit Coco Sugar. Ja, en het heette Holy Ghost. Holy shit. Ja, In My View is de bekende, maar die is ook wel toegankelijk. En dit is gewoon even wat anders dan anders. En dat moet je ook soms even op je bordje krijgen om te kijken. Hé, hey, lustig dit. Nee, ik snijd de randjes ervan af, maar verder laat ik het een beetje liggen zo. Goed, dit loopt toch weer tegen tien uur. Straks, na tien uur, trok de lijven uit de raadzaal. Hebben ze een, een debat over de, raadsverkiezingen. De, ja? de gemeenteraadsverkiezingen straks, 21 maart. Oh, ik vind het ijsig moeilijk, wat ga ik stemmen? Ik heb nog steeds niet verdiept, ik zit naar de televisie te kijken. Ja, en al wijze, die he? landelijke politiek. En dan denk ik denk, ja, maar dat zegt helemaal niks over mijn, mijn gemeente eigenlijk. En eh. Er is een Zandvoortse stemwijzer. We hebben het er vorige week over gehad. Ja, hier wel. Maar en, ik uh, weet niet, al ik maar op hebben. Maar ik, ik werd er nog niet wijzer van, van die wijzer. Oké. Okay. Nee, nee, ja, ik kreeg, uh, ik kreeg uh, heel veel partijen. Ja, vier partijen. Nou, je, aan de linkerkant, hè, GroenLinks, en D66, et cetera. Maar die hadden allemaal 11, 12 procent. En het waren er wel vier. Ja, dan weet ik nog niet waar ik moet kiezen. Nee. Dus misschien, uh, maar ja, er is een. Uh, in Rusland, er doet een dove kat uh, die voorspelt de WK-uitslagen. Misschien kan ik die ook gebruiken. Een dove kat, oké. Okay. Ja, ja, dat is nog wel helemaal mooi. Met hele mooie yeah. blauwe ogen. Yeah. De kat heet Achilles. En hij woont dus in het Hermitage Museum in Sint-Petersburg. En, uh, de, en uh, die is dus echt verkozen tot officiële voorspeller... van de uitslagen van het WK-voetbal in Rusland... Deze zomer, waar wij niet aan meedoen. Sorry mensen, maar nee. het is even hard. Hey, dat? je kan nu iets anders gaan doen, een app ontwikkelen of zo. Yeah. Maar Gilles heeft zich al eerder bewezen als orakel. Want uh, vorig jaar uh, had hij de winnaar van de Confederations Cup voorspeld. En nu is het dus zijn taak om ook, uh, Octopus Paul op te volgen. Die tijdens het WK 2010 alle wedstrijden in Duitsland juist voorspelde. Dus dat is wel heel spannend. En er is op internet al een video van de kat waarin je te zien is dat hij tussen twee bakjes voor kiest die beide een land vertegenwoordigen. En het bakje waar hij voor kiest is dan automatisch de winnaar van de wedstrijd. Nou, goed. fantastisch. Ik ga hem delen. En ja, Misschien is... helpt het ook met de keuzes voor je politieke partij. Want dan gaan we woensdag stemmen, hè? Oh ja, ik zie het, dat is leuk. Ja. ja. In het in een doosje en dan moet hij moet moet door in de doosjes. Ja, uh, yeah, moet hij kiezen uit het ene land ja. of het andere land. Maar goed, je kan al heel snel het vlaggetje wisselen en dan heb je het ook voor elkaar. Ja. Goed, nou ja. maakt allemaal niet uit. Het gaat over een poes, over een kat. Vrouwen en poezen. Wat? Van oudsher hebben vrouwen een innige band met hun poes. Nou zeg. Nou, het zal wel. Ja, komt zomaar een stukje tussendoor. Even de, nou, de laatste plaatje voor uh, uh, tien uur. Uh, is. Uh, oh, ik, zit even, oh, ik zit even te twijfelen. Ik heb verschillende plaatjes hier klaargelegd. Weet je wat ik doe? We doen gewoon even de Mannix. Mannix Streetpeachers. resistant is vital. Vital. It's en International Blue is de laatste zingel, dames en heren, op toebach toepalklijf. International Bloom. Van de Manics. Oftewel de Manics Street Piece hier in de zaterdagmorgen. loopt tegen de einde in het radioprogramma. Straks zit hier in als het goed is. Uh, Goeiemorgen Sandvoort vanuit de raadzaal. Want daar doen ze dan. Uh, ja, het gemeenteverkiezing natuurlijk. Uh, en daar gaan ze debatteren. En misschien als luisteraar word je dan wat wijzer. Je kan er ook naartoe gaan. Kan je ook vragen stellen. Het zal wel heel mooi zijn. Toon je betrokkenheid. Ja, ik ga dat in elk, maar doen zeker weten. Nou, nog even heel kort. Heb jij nog iets? Uh, nou ja. ja, ik ben. Uh... Zelf ben ik eventjes onze collega's eventjes aan het vragen hoe het zit. Ja, met de mening. Uh, ja, zeker. We nog, we maar uh, ja, we hebben er wel zin in om straks uh, daarheen uh, te gaan. Uh, ja. Het is een lijsttrekkersdebat dus. Ja, goed. En uh, ga zeker even luisteren, zou ik goed. zo zeggen. Dit was Leeft. We spreken elkaar. Hoi. Zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.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 De Britse ambassadeur in Moskou moet op het matje komen bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij moet verantwoording afleggen over de maatregelen die Groot-Brittannië deze week tegen Rusland heeft getroffen. 23 Russische diplomaten moeten binnen een week het Verenigd Koninkrijk verlaten. Volgens de Britten zijn het eigenlijk spionnen. Deze en andere sancties zijn ingesteld naar aanleiding van de aanslag met zenuwgas op de Russische ex-spion Skripal en zijn dochter. Waarschijnlijk gaat Rusland nu op zijn beurt Britse diplomaten uitwijzen. In Amsterdam is crimineel Sjaak B. opgepakt... in verband met de moord op Heineken-ontvoerder Cor van Hout in 2003. Het OM bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. In het proces tegen Willem Holleder zei zijn zus Astrid gisteren in de rechtbank... dat B. de motor bestuurde waarop de schutter zat... Dat zou Willem Holleder hebben gezegd tijdens een gesprek dat ze stiekem opnam. Ze gaf de opname aan de rechtbank waarop Sjaak B. werd gearresteerd. De Amerikaanse minister van Justitie heeft voormalig FBI-onderdirecteur Andrew McCabe ontslagen twee dagen voordien met pensioen zou gaan. McCabe trad in januari al terug, maar bleef nog wel in dienst van de FBI. Het ontslag volgt op een onderzoek van justitie naar het e-mailschandaal rond Hillary Clinton en de manier waarop de FBI daarmee omging. McCabe zou hierbij geen open kaart hebben gespeeld.